1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De dood van een Turkse Nederlander begin juli in een politiecel in Beverwijk... is te wijten aan hartfalen. Dat heeft onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut uitgewezen.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 alt Bert Koenders wordt de nieuwe speciaalvertegenwoordiger van de VN in Ivoorkust. Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft hem in die functie benoemd. Ivoorkust in het westen van Afrika werd tot voor kort verscheurd door bloedig politiek geweld. Tussen aanhangers van oud-president Bakbo en zijn opvolger Watara. Koenders noemt zijn nieuwe baan een zware klus. Hij was in het vorige kabinet minister voor ontwikkelingssamenwerking voor de PvdA.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 Ja, van harte welkom bij het tweede uur van Kazaluna. En natuurlijk staat u daarin centraal, ook vannacht weer. In de Verenigde Staten wordt het steeds spannender... komende Republikeinen en de Democraten eruit om te voorkomen... dat de geldkraan daar dichtgaat. Ja, het is nog net geen paniek, maar ze moeten erop schieten... want de deadline is aanstaande dinsdag. En het scheelt niet veel of ze hebben wel paniek daar. En ik uh, ben benieuwd of u wel eens in paniek bent geraakt... doordat u geen geld meer had, dat uw bankpas het niet meer deed... dat u bij anderen moest aankloppen... Hoe lost u dat op? Zat u in het buitenland? Had u opeens geen geld meer? Nou, zulke verhalen wil ik graag van u horen. Bent u dan iemand die in paniek raakt of bent u daar laconiek onder... en denkt u, nou, dan slaap ik een paar nachten op straat? Ik hoor graag uw verhalen. U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Tot twee uur staat het open. Mailen kan natuurlijk ook casaluna.ncv.nl. Dus casaluna.ncv.nl. En voor de twitteraars gebruik dan hekje casaluna of etcasaluna. Beide mag. En ik zie dat er al uh, wat dingen binnenkomen. Laten we eerst maar eens even naar de telefoon gaan. Jan is de eerste beller in dit uur van Casaluna. Dag Jan, goeienacht. Dag, goeienacht. Ja, wel eens uh, zonder geld komen te zitten? Uh, dat kun je wel zeggen, ja. En behoorlijk in paniek geraakt erover. Ja, hoe, ja. hoe reageer je dan als je geen geld hebt? Wat, wat doe je? Ja, nou, ik denk dat iedereen op zijn, zijn eigen manier reageert, maar uh, ik raakte dusdanig in paniek, want uh, ik zou je vertellen, het is, het is, het is namelijk zo, uh, ik uh, stapte zes jaar geleden voor de derde keer in het huwelijksbootje, mm -hmm. met uh, uiteindelijk uh, iemand waar ik uh, ja, blijkbaar heel veel van, van hield en nog steeds heel veel van hou. Maar uh, die had twee kinderen en uh, die werkte niet 40 uur, terwijl dat ik gewend was in mijn vorige huwelijken dat mijn partners altijd 40 uur gewerkt hebben, dus wij hoefden in principe naar geld nooit te kijken. Ja. Ja, en dan ga je een bepaalde levensstandaard uh, erop nahouden. En uh, dat wou ik dus in mijn derde huwelijk, wou ik dat ook. Alleen dat ging niet, want uh, er ging meer uit als dat erin kwam. Ja, en dan is op een gegeven moment de bodem in zicht. De bodem was niet in zicht, we raakten de bodem gewoon. Ja, en toen sloeg de paniek behoorlijk toe, kan ik je wel zeggen. Ja, en uh, wat voor gevolgen had dat? Ging je uh, om je heen kijken waar je nog geld kon, kon krijgen? Hoe heb je dat opgelost? Ja, nou ja goed, uh, ik, ik heb misschien de fout gemaakt om het uh, bij uh, heel veel mensen aan de grote klok te hangen. En uh, dat heeft mij een hoop vrienden en familie gekost. Want uh, ja, die komen natuurlijk zoiets van, uh, ja luister, iedereen moet zijn eigen kontje krassen. Mm. En uh, achteraf hebben ze er ook best wel gelijk in. En toen heb ik uh, samen met mijn vrouw en met de kinderen hebben we het roer gewoon resoluut omgegooid en hebben we gewoon gezegd van we gaan uh, minimaal leven low budget. En uh, ik heb er op een gegeven moment uh, twee banen op nagehouden. Dat doe ik nu op dit moment nog steeds. En uh, ja, ik moet nou zeggen van, uh, ja, we voelen weer uh, een beetje, beetje, beetje vocht onder de voeten. Ja. En dat is wel prettig. Dat kan me voorstellen, maar je klopt ja. er dus eigenlijk te vergeefs aan bij vrienden en familie? Ja, ja. Ik zou je vertellen, ik, ja, ik wil natuurlijk, uh, het gaat in dit geval dan uh, ja, direct de familie, mijn moeder, die, die verkocht een paar jaar geleden een huis. En die hield meer dan anderhalve ton over op de bank netto. En die wist van het verhaal af, maar die heeft mij in principe gewoon laten, laten, laten wegzakken in een, in een drijfstandput. Mm -hmm. Terwijl dat ik gezegd heb van... ja, luister, had ik eventueel dadelijk beter bij kaffe zit, dan uh, ik krijg ik het allemaal wel weer terug. Ja, nee, ik heb het allemaal voor mezelf nodig. Ja, goed, dat is een technisch verhaal. Maar uiteindelijk uh, ben ik blij dat ik het uh, op eigen kracht gered heb. En uh, ik, ik mag uh, best wel trots zijn. En dat ben ik ook wel op mezelf. En ook op mijn vrouw en op de kinderen. Van, uh, ja, we hebben op dit moment weer een, een klein beetje spaargeld zelfs. En uh, ja, dat, uh, dat maakt me wel uh, heel erg blij, moet ik zeggen. Ja, dat is mooi om te ja. horen dat je trots op bent. Want, ja. En die trots zit in het feit dat je... Het het zelf gered hebt, dat ja. jullie dubbele banen hebben genomen. Ja. Ja. Ja. Want was je teleurgesteld in dat, dat mensen zeiden van nee, bij mij moet je niet ja. langskomen? Als ik mezelf naga, ik, ik kan alles missen. Als ik, als ik vijf euro in de portemonnee heb en ik, sta, ik ben chauffeur, ik sta ergens langs de pomp en ik zie bijvoorbeeld twee leuke knuffels voor de kinderen, dan neem ik die mee. Dan, dan kom ik, die, dan kom ik daar mee thuis en zie ik die blije snoetjes. Dus in principe, als je dan van jezelf uitgaat, van je kunt in principe alles missen. Ik heb vroeger altijd geleerd delen, gewoon delen met, met iedereen, met alles. Als je het goed hebt, mag een ander het ook goed hebben. Ja. En dan valt het wel eens ooit tegen dat, dat andere mensen daar heel erg stoïcijns in zijn. En zeggen van, ja, niet met die bewoordingen, maar je krijgt dan wel te horen en je merkt werkt dan wel aan mensen van ja goed, je hebt je zelf in de nesten gewerkt, je zorgt ook maar dat je eruit komt. Ja. En dat is af en toe best wel eens vervelend als, als de deur voor je dicht knalt. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat nieuwe leven voor je? Want je, je werkt dus hard, maar je zegt ook, ja, uh, ja we hebben um, ja, onze levensstandaard uh, naar beneden bijgesteld. Ja. Um, even gelukkig, uh, nog meer. Ja. Ja. Ja, echt, heel erg gelukkig. Ik ben er, ik ben er ook heel erg emotioneel onder. Want uh, ik ben altijd bang geweest van uh, als ik het, dit huwelijk, uh, als ik de centen niet op orde zou kunnen krijgen, de financiën, dat dit huwelijk dan zou stranden. Ja, en als het iets is wat ik niet zou willen, dan zou dat, dat is dit huwelijk, dat strand. Want ja, ik heb nogal een vervelende periode achter de rug en zelfs met, met psychologen in aanraking gekomen en die zei van, die zei op een gegeven moment, nou schets nou eens de ideale situatie voor jou. Ik zei nou, dat is een vrouw met twee dochters en een klein hondje en die, die hoop ik nog een keer tegen te komen en uiteindelijk kwam ik ze tegen zes, zes half jaar geleden ja. en uh, ik zag ze alleen nog maar van achteren en toen dacht ik, toen ik ze hoorde praten dacht ik van, ja, dit is het. En ze bleek twee dochters te hebben en een klein hondje. Dus ja, ja niet dat, dat het gelukkig zalig maken is, maar ik ben zo gelukkig met dat mens. En uh, met die twee meiden. En uh, ik ben gewoon zielsgelukkig gelukkig nou op dit moment. En al is, al is het het laatste wat ik doe. Ik blijf dag en nacht in mijn eigen helemaal ja, krom werken voor, voor, voor mijn gezin. Dat doe ik gewoon. En uh, ja, ik ben er heel langzaam ben ik eruit aan het krabbelen. We kunnen nog geen gekke dingen doen. We kunnen niet op vakantie, we kunnen ja, geen, geen, geen, geen, geen uitgaan, geen bioscopen, noem maar op. Uh, wij, wij huren voor 2,49 euro op de digitale televisie. huren wij eens in de zoveel tijd een filmpje. En uh, wij bakken zelf frietjes die we van halen, die we zelf snijden. En we gaan niet meer naar snackbar en zo. Dus uh, ja, het is gewoon eigenlijk dubbeltje omdraaien. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt. En ja, daar ben ik super blij om. Echt super blij. Blij en, en trots uh, zo te ja, horen Jan. Trots. Ja, super. Nou, een mooi verhaal. En, en ik hoop dat het uh, je goed blijft gaan. Dank je wel. Dank je wel Jan. Ja. Heeft u een verhaal over ja, hoe het is om um, ja, opeens zonder geld te zitten? Uh, en hoe je daar dan ook vooral uh, weer uitkomt? Bell ons. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik heb Karel aan de lijn. Dag Karel, goeienacht. Ja, goeienacht Henk. Ja, wat er uh, jou? Verhaal, wat het verhaal van die Jan. Ja, zeker. Ja, ja goede gozer. Hij weet in ieder geval... Uh, hij heeft discipline in ieder geval. Dat is goed. Ja. Zo zou het wel moeten Discipline en, en uh, er zelf weer uitkomen. Ja. ja, absoluut. Als we met alles zo zouden leven als hij, dan hebben we een veel betere economie, denk ik. Ja, ja. dat, ja, dat zou. Uh... Niemand wil terug. We kunnen niet terug. Nee, nee, precies. Ja, dat is we misschien we ook wel wat er nu uh, gaande is in Amerika, dat ze ook, ook niet terug willen. En dat ze daar uh, ook maar zitten te denken hoe we nog meer geld kunnen gaan lenen... en nog meer geld kunnen gaan lenen daar. Ja, we zijn er zo niet over eens dat ze uh, nu de, de stemming ook maar weer hebben uitgesteld uh, hierover. Maar wat is jouw verhaal, Karel, als het gaat om geldgebrek? Uh, ja, ik, uh, geld, ja. Uh, ja ik, uh, ik was op uh, vakantie uh, naar Peru met mijn zussen En uh, we verbleven drie weken daar uh, in de bossen. En op een gegeven moment uh, vakantie was over... En zo is die werkt bij de KRM uh, nog steeds. Ik noem haar de vliegende non. En wij gingen als IPB'er, en dat is uh, indien uh, plaats beschikbaar. Uh, uh, op vakantie. Want dat betekent dat uh, zij moesten aan het vliegen. Is, als er plaats is, mag je dan. Je voor een goedkoop tarief mag je mee. En toen was er geen plaats. Oh. Uh, in het vliegtuig. En, dus je kon uh, niet terug uit, uh, uit Peru. Nee, vol, vol betaalde uh, passagiers die aan het En toen moesten ze terug. En dat is een paar keer gebeurd zelfs. En uh, ik ben... Uh, ik zei tegen haar van... Dus jij was uh, in een hotel? <laughs> en ze was helemaal in paniek. Zoals Jan hiervoor. Helemaal in paniek. Ik zei tegen haar van... Weet je, we gaan gewoon naar een hotel toe. En ik vertel een verhaal. Die man gelooft het. Oh ja, geloof het niet. Maar ik moet een dak boven mijn hoofd hebben. Ja. Dus ik stapte naar... Uh, een, een, de eerste beste hotel. En ik, uh, ik zie nou... Het is een beetje... Het, het ziet er academisch uit om op sams Amsterdam te zeggen... En het was wel schoon. En daar komt een vrouw naar me toe. Ik zei tegen haar... Buenasias, Wat Buenas noches, hier. En toen zei ze tegen me zie. En toen zei ik tegen haar... Wie is hier de baas? Toen, toen liep ze haar man. En die man die kwam eraan. Ik zag dat hij uh, uh, invalide was. En hij sprak. En ik dacht van... Hé, hey, hij kwam uit Madrid of Barcelona vandaan. Maar ik dacht... Jeetje maar dit. En inderdaad was ook... Toen zei ik tegen haar een gekke vraag. Heeft u een rekening bij Banco de VSK in Madrid? Zegt hij, zie. En toen zei ik tegen haar vrouw, ik werk bij Banco de in Amsterdam. Ik ben op vakantie met mijn zuster en ik kan niet terug. Kan ik hier blijven? Ik heb geen geld bij me. Een, een geweldig verhaal. Dat was gewoon ja, iemand was die je niet het eens kende, uh, een hotel-eigenaar die je een week lang gratis onderdak heeft gegeven. Manier waarop je die mensen dan benadert? Ik denk het wel. Het is de is vibration, noemen ze dat. Good, good, good. Good vibration, papa. Toch boys, die, ja. ja. Het heeft van te mee te maken. Ja. Als je, een goede je straalt iets hebt, goed uit. Absoluut. Je, je, je straalt iets goeds uit. Uh, ik zei je even vertellen, Henk, uh, ik heb wel eens dat ik uh, bij mensen op verjaardag kom en zo. En dan kom ik mensen tegen die ik al eerder ben tegengekomen op verjaardag zegt tegen mij van, ik krijg altijd zo'n goed gevoel van jou. Oh, mooi. Of eh, C1000 een cashier zegt van, ik word altijd zo vrolijk van jou. Maar dat komt, is een way of living. Ik ben iemand, ik ben volgens mij zingend geboren. Ja. Maar ik zing altijd. Ja. En ik voel me inderdaad, de mensen zien ook dat ik, maar wat ik zing is, het is de moed, waar, in welke moed ik zit. En als ik nog droevig ben of niet, ik zing het gewoon weg. Althans, ik probeer het. en het het lukt ook nog. Ja, maar ik wou zeggen, geldproblemen wegzingen, dat lijkt me een beetje lastig. Tenzij je zo goed zingt dat je er nou, geld voor krijgt. Maar... Je, je gaat zingen door het zingen ga je, word je inventief. En dan ga je kijken, hoe, tijdens het zingen, tenminste dat doe ik, hoe ik ga aanpakken. Mm -hmm. ja. Een soort verhaal wordt het voor mezelf. Ja. En dan krijg je dus uh, een hoteleigenaar in Peru zover dat hij jou een, een week lang gratis uh, onderdak geeft. Dat ja. geweldig iemand. Geweldig, geweldig iemand. Goede herinnering volgens mij heb je, Adam. Ik denk heel vaak aan hem. Ja. ja. Nou, ja, zeker. mooi verhaal. Dankjewel, Karel. Ja, tot je tot nog. Het was een leuke le le le le inderdaad, trouwens. Ja, nou, dankjewel. Um, Goed. Dat is een mooie, positieve vibe die je uh, uh, even via de radio uh, tot ons laat komen. Dat is, uh, dat is mooi om te horen. Yes, man. Als andere mensen zo'n mooi verhaal hebben over... ja als je opeens zonder geld zit in het buitenland, zoals in dit geval eh, Karel... of eh, misschien wel eh, bijvoorbeeld Bas, eh, die eh, stuurt ons een, een tweet... Eh, ik wou een keer pinnen en horen een raar geluid en op het scherm verscheen... uw pas is vernietigd, maar hij had nog niet eens een pin ingegeven. Ja, dat is natuurlijk een grote teleurstelling als, als dat gebeurt. Maar vervolgens, wat doe je dan? Nou, die verhalen, die horen we graag. U mag mailen, kazeluna, ncv.nl kaaseloenen.ncv.nl of 0800-1121. T'attirance passagère, ça nous sortirait d'affaires. Oh clair, oh clair, mais mots d'amour sonne super, le résultat me désespère. Et ça ne t'a pas d'hier. Au oh, clair, allez, donne-toi un peu d'amour ce soir. Il faut refermer.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 Attirance passagère, ça nous sortirait de verre, au oh, clair, au oh, clair, de vous à moi quel homme faire, d'attendre sous un réverbère, le bon vouloir d'une fille à la peau claire. Au oh, clair, je vois attirer au oh, clair, cette attirance passagère. Claire, dat uh, was de dame die bezongen werd door Antoine Leopold. We hebben het uh, vannacht over uh, ja, in geldproblemen komen. Dat heeft een beetje te maken met uh, dat de Amerikaanse overheid... nu hartstikke druk bezig is hoe ze eruit moeten komen... voor die deadline van aanstaande dinsdag. Want ja, dan gaat gewoon de geldkraan dicht. Ze moeten kijken of ze iets meer geld kunnen uh, bijlenen. Nou, daar wordt een hoop uh, politiek over uh, gestegeld op dit moment. Um, ja, wij zijn benieuwd hoe dat bij u uh, is gegaan. Wat opeens uh, in het buitenland zonder geld Nou. Uh, Kom, met te verhalen zou ik zeggen. Marieke heb ik aan de lijn. Dag Marieke. Hoi. Goeienacht, hallo. Nou, het was niet in het buitenland. Het was hier gewoon in Nederland. Ja. Ik kreeg een paar maanden geleden een, uh, een brief van de bank... waar ik al bij wijze van spreken vanaf 1700 lid van ben. En uh, dat ik een identiteitsbewijs moest hebben. Mm -hmm. En dat heb ik nog steeds niet. Uh, ik ben er niet aan toegekomen uh, door omstandigheden... En ik heb er ook ontwikkelijk bezwaar tegen. Ja, want het gaat om een uh, ID-kaart of een paspoort of iets dergelijks. Ja, exact. En dan moest je vanaf 6 juni moest je dat wettelijk hebben. En uh, ik, het, het, het was me nog steeds niet gelukt om naar het gemeentehuis te gaan... ...en ook omdat ik dacht, ja, ik vind het gewoon absurd eigenlijk. Maar toen kreeg ik allemaal brieven van de bank... ...en er stond in van, um, u moet uh, een identiteitsbewijs hebben... Anders wordt uw pas geblokkeerd. Ja, dat, en, dat klinkt serieus. Ja, maar ik vond gewoon echt, ik was woedend. Mm -hmm. Want, dat, heb, uh, dat heb je ook laten weten? Ja, dat heb ik ze laten weten. Uw pasje wordt geblokkeerd en u kunt helemaal geen um, zaken meer doen met de bank. Terwijl ze mij door en door kennen. En, toen, en, toen, en ik was woedend. Ik denk, het is verdomme mijn geld. Mm -hmm. En um, toen heb ik ze continu gebeld. En uh, ik kreeg de ene naar de andere een telefoon, want dan krijg je uh, die, die, die keuzenummers. En uh, nou goed, dat is genoeg of bekend, voordat je de, de, de goede persoon aan telefoon hebt. Dus ik heb weken zitten bellen en ik heb uitgelegd waarom ik nog steeds geen identiteitsbewijs had. En wat dan ook, en dat maakte ons niet uit. En ik kreeg brieven, En op een gegeven moment kreeg ik aangetekende brieven... En ik raakte paniek, ik denk het zal toch niet waar zijn dat mijn pas geblokkeerd wordt. Want dat betekent gewoon dat ik, uh, ja, dat ik gewoon geen boodschap meer kan doen. Dat, uh, dat het alle geldverkeer stopgezet wordt. En um, ik raakte paniek, maar ik was ook echt woedend. Ja. En het erg kwam nog ja. dat ik op een gegeven moment zo moe was en toen ging ik naar de pinautomaat. En toen dacht ik, voordat dat ding geblokkeerd wordt... haal ik gewoon ontwikkelijk veel geld uit je automaat. Dan kan ik in ieder geval, als het wat gebeurt, kan ik voorlopig vooruit. Ja. Maar ik was heel erg moe. En in plaats van dat ik mijn pincode indruk... drukte ik mijn telefoonnummer in mm -hmm. voor de helft. Dus na drie keer u pas is geblokkeerd. En toen dacht ik, dit kan niet. Dit, dit, ook dit nog, dit kan niet. Dus ik, uh, ik kon helemaal. Um, ja, ik had gewoon niks. Ik had nog wel 50 euro. Ik denk, ik kan nog een paar dagen boodschappen doen. Ja. En dus ik weer bellen met die Rabobank. En. Oh, sorry, ik mag het, uh, de bank niet noemen. Nee, dat, de bank is al genoemd. Dus we uh, weet weten welke bank het gaat? Nee hoor, geen probleem. Oh, sorry. En uh, toen uh, uh, continu overleg, overleg. En weer continu doorverbonden worden. En van het een kreeg dit verhaal, van het ander dat. En Nou, dat betekent, u kunt gewoon, u hebt geen geld meer. Ik zeg, het is mijn geld, het is gewoon mijn geld. Ja. Dus hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Is daar nu al een oplossing voor? Ja, en toen, toen werd gezegd, ja mevrouw, uh, uw pasje is geblokkeerd. En uh, dat is uw eigen schuld, dus daar kunnen wij niks aan doen. En op een gegeven moment kreeg mevrouw een telefoon en... Toen heb ik weer uitgelegd hoe het zat. En toen begon op een gegeven moment kon te janken. En dat was gewoon omdat ik zo ontzettend kapot was. En uh, door allerlei omstandigheden En uh, toen, toen, uh, toen, toen, toen, toen zei ik, ja, dit kan gewoon niet. En toen heb ik uitgelegd hoe of wat. En toen zei ze, nou, ik ben wel erg geraakt door uw verhaal. En, en ook omdat uh, waardoor ik geen identiteitsbewijs kon krijgen of wat dan ook. En dat was toevallig een heel... Uh, uh, Goed mens. En die zei, we hebben morgen teamoverleg en ik zal uw verhaal inbrengen. En dan bellen we u terug. Ik zei, maar jullie zeggen al twee maanden dat u terug zal bellen. En, uh, en de volgende dag kreeg ik het telefoon. En uh, toen zei, uh, ja, u spreekt met die en die. En uh, ja, u uh, kunt uw pasje weer gebruiken. Maar u moet wel binnen maand zorgen voor, voor een ID-kaart. En heb maar, jij je toen over jouw uh, bezwaren heen gezet van die ID-kaart? Nou, nee, die moet ik nog steeds halen. Maar ik heb dat een rustige tijd gekregen. Maar de paniek, de ontiegelijke paniek... Dat, dat, dat je weet dat je geen geld meer op kan nemen... dat je geen boodschappen meer kan doen... dat de huur niet meer betaald zou worden... dat er geen geld meer overgemaakt zou worden na... Nou, ik, ik, ik heb echt nachten wakker gelegen. Het was echt afschuwelijk. Ja. Dat me, terwijl het gewoon mijn geld is. is. En ja. Terwijl ik ook vind... en vind ik heel onrechtvaardig... dat, dat de bank je... door en door kent. En dat, uh, ja, dat ik er al... Uh, 40 jaar, 50 jaar... al bij hun ben. En ook mijn ouders. Dus ze kennen me door en door. En, uh, en vanwege zo'n zo zo zo kaart... dat ik denk... Uh, ze zijn blijkbaar in staat. Dat mag blijkbaar. Dat ze gewoon je pasje kunnen blokkeren. En dat... ...dat gewoon al het betalingsverkeerstop gezet wordt. Ja. Dat maar goed, dat, je over... hebt dus tot uh, augustus de tijd gekregen om dat ja, te gaan oplossen. Ga ja, je ja. het ook oplossen? Ga ja, je ja, dat regelen? Ja, natuurlijk. Dat zou wel moeten, want ik denk ik moet uh, toch zo'n uh, afschuwelijke uh, identiteitsbewijs halen... ...waar ik ontwikkelijk tegen ben. Ja. Want anders word je gewoon uh, van de bank afgesloten. Ja. Nou en... is het aanstaande maandag al augustus. Heb je al alles geregeld? Nee, ik heb nog helemaal niks geregeld... Want ik word beginnen eens teruggebeld door die bank. Ja. En uh, ik doe mijn best. Ik, ik heb uh, gevraagd aan het gemeentehuis... Van, uh, ...kunnen jullie dan niet langskomen? Want ik ben gewoon helemaal niet mobiel. Dus ik kan gewoon daar niet naartoe. Hm. En dat willen ze wel. Maar je moet pasfoto's hebben. Dus dan denk ik... ja. Ik, ik moet gewoon echt nadenken over een oplossing, want ik lig er gewoon wakker van. Ja, nou, ik hoop dat je die oplossing uh, kunt vinden, dat je misschien mensen in je buurt uh, kunt inschakelen om, uh, om dat uh, te gaan regelen. Ja, maar, maar nogmaals, uh, ik vind het gewoon absurd dat ze zo ver gaan, dat ze gewoon je geld blokkeren waar ik gewoon keihard voor gewerkt heb. Ja. Dat vind ik gewoon absurd. Ik kan me goed voorstellen. Marike, dankjewel voor het bellen. Ik vind het een heel goed onderwerp trouwens. Nou, dankjewel, We doen ons best. Um, vindt u het ook een goed onderwerp, bel dan even. 0800-1121. Gratis telefoon. Maar ja, het scheelt wel als je in geldproblemen zit... dat je dan hier in ieder geval niet voor hoeft te betalen. We gaan uh, naar India, want daar zit Richard. Dag Richard, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bestuurde ons een mailtje... en uh, we dachten we bellen even terug om jouw verhaal uh, te horen. Want uh, wat uh, gebeurde er bij jou? Ja, dat is alweer even terug. En, en ik moest daar opeens aan denken. Ehm, toen ik in jullie zat te luisteren, het was ergens in het begin 70e jaren. En ik was op uh, wintersportvakantie in Oostenrijk. En ik kom er van de ene dag op de andere, kom achter. Erg slordig natuurlijk. Van god, ik heb helemaal geen geld genoeg bij me. Ik kan helemaal van dat wat ik niet meer betalen. betalen. Ja. Ik wat doe ik dat nou, hoor? Dus ik ga naar een bank daar. Ik zeg van, ja, uh, ik heb geen geld meer. En... Uh, ...en ik geld over laten maken uit uh, Nederland en zo. Ja, toen ging het natuurlijk allemaal heel anders, hè? Je zit bij zo'n meneer en je wordt vriendelijk ontvangen en zo. En uh, hij zegt, nou, ik zeg, als ik nou even bel naar Nederland... ...hij zegt, ja hoor, dat is goed. Dus ik bel naar het uh, kantoor in Dreukelen uh, waar ik in het woonde... ...en tegen uh, een bank aan de de telefoon. En die zegt, ja hoor meneer, zeg, ja, dat is helemaal in orde hoor. Dat uh, geeft u die meneer, maar dan kunt u zo geld meekrijgen. Wat fantastisch. Ik ja, herken uw stem, ze. Dus ze vertrouwen ja, gewoon op, op ja, je stem? Ja. Toen hadden ja, we nog geen bankpasjes. Toen hadden we nog helemaal niks. En toen kreeg je zelf geld mee, ongelofelijk. En hoe, hoe kwam het dat je te weinig geld mee had genomen na, na die vakantie in Oostenrijk? Gewoon eigen stommiteit, gewoon een eigen stommiteit. Een beetje laconiek? Ja, niet genoeg nagedacht. en Goed nagedacht. Dus ik zit daar en geef de ding. Godverdomme, ik heb helemaal geen geld genoemd. Ja, ja, precies. Maar goed, dat is dus uh, goed gekomen. Um, je woont nu ja. in, in India. Hoe, hoe zit het daar met, met geldzaken? Kun je dat tegenwoordig heel makkelijk daar ook regelen? Ja, je hebt, je hebt die ATM-machines, dus je kan met, met die creditcard kun je dus uh, geld ophalen. Mm -hmm. en, uh, en met bankbetalingen kan ik met, met gewoon internetbankieren doen. Ja. Maar Als je tenminste zo'n zo identifier hebt, hè? je hebt zo'n zo, zo kaartje nodig... waar je je kaart in stopt om te kunnen betalen... Mm -hmm. En toen was dat kastje voor mij stuk. Toen was ik hier net voor eind september. En dat kastje doe ik niet meer. Ik denk, verdoriezicht, dan kan ik helemaal geen dingen betalen. Dus ik bel op naar de, naar de mail naar de bank in Nederland. maar ik krijg ik geen antwoord. Bel op naar de bank in Nederland. En uh, toen... Uh, ja, meneer, dat doen we niet. Ik zeg, ja, vroeger had u nog een kantoor in Delhi, maar al die buitenlandse kantoren zijn verkocht. Ik zeg, uh, wat, uh, dit, uh, hoe moet ik dat nou doen? Ja, ja, ik weet het niet meneer, maar dat doen we niet opsturen, dat moet ik komen halen. Ik zeg vanuit India, ik zeg dat ze hem af op de pot verhukt. Nou, en uh, toen weer bellen en doen we uiteindelijk, ja meneer, per hoge uitzondering zullen we het u opsturen. Ik zeg, ja, maar dan moet je het dan met DHL opsturen, want gewone post komt hier niet aan. Het wordt opengemaakt, het verdwijnt, het komt hier gewoon niet aan. Nou, toen uh, denk ik, nou, als je het niet opstuurt met DHL, ik doe er nog een paar. En ik... Uh, uh, bel een vriend van mij die vroeger bij de bank gewerkt had en ik zeg uh, kan je zo'n ding voor me opsturen? En ze ja hoor ik haal wel even toch en die stuurde mij op. En ik zeg ja maar doe het dan met DL. Nou, En fijn, het was dus nummer twee. Nog een vriend opgebeld en gezegd: zo'n ding opsturen, dat was nummer drie. Dus drie mensen hebben zo'n ding opgestuurd en er is er eentje van haar gekomen. Oh. En ze hebben geen van alle hebben <tie tie> ja, ze het overstuurt allemaal de gewoon tegen een tekels? Maar het scheelde <tie> 40 euro. Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. En dat kan me ook wel, wel iets me meer zijn. voorstellen. Maar voor jou was het natuurlijk op een gegeven moment als er niks aankomt, dan kun je dus in de, in de problemen komen. Ja, ja heeft halve maand geduurd. En paniek? En die, die, ja, paniek, ja. Uh, ja, weet je, ja. je raakt wel in paniek, want je moet je, je rekening in Nederland betalen. Ja. Dus je raakt wel in paniek, ja. En um, want dan zit je ook als, als buitenlander in India, daar kun je ook niet even makkelijk, denk ik, uh, aan geld komen. Nou, ik kan, eigenlijk, ik kan gewoon kerstgeld halen uit de machine. Dat ging wel die gewoon door, al, dus da daar had je geen paniek over. Heb je hebt je overal die machines in de kleinste deurtjes overal, dus tegenwoordig overal over de hele wereld. Ja. Dus kerstgeld heb ik wel, maar je kan geen geld overmaken zonder zo'n identifier. Ja. Nou, dat is toch heel vervelend. Dus je kan in Nederland rekeningen niet betalen. Nee. Dus de volgende nou, keer dat jij naar Nederland komt... neem je voor de zekerheid even zo'n reserve-ding bij de bank. Uh, ga je die nee, ophalen? Ja, als we een volgende keer lang weg gaan, dan neem ik zo'n reserve-ding mee. Ja. Ja. Ik zou iedereen dat aanraden. Want het is echt... Het uh, ja, ligt wel over of, of je naar een land gaat waar de post aankomt. Hè? Ja, dat, dat, dat is ook zo. Ja. En als het er niet te lang over doet. Nou, uh, van Oostenrijk naar India horen we het, het verhaal van Richard. Dank je wel voor, uh, voor het mailen. over de hele wereld. Ja. Oké, okay, heel goed. Dankjewel. U luistert naar Kaasel naar Zomereditie. En we hebben het dus over ja, problemen, geldproblemen. En dan vooral als het opeens gebeurt dat je even geen geld hebt. En uh, hoe los je dat uh, dan op? kon ze in Amerika maar zo uh, die oplossingen zo makkelijk bedenken. Dat zou mooi uh, zijn. Het is uh, half één, nee half twee al. We draaien even een plaatje voor Hilde. Ik snak naar adem.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 Ik zomaar van mijn steun wanneer ik denk aan de wilde wolken voerij zo meer in zo'n rust, dan nou wil ik op mijn knieën uit Parijs. Van Dik houdt met uh, Weg uit Nederland. Ja, waarom voor Hilde? Hilde gaat ons namelijk verlaten. Dat, uh, zij gaat weg uit Nederland, ze gaat naar Zweden. Ze heeft uh, bijna tien jaar lang uh, zich ingezet met ziel en zaligheid... voor programma's zoals uh, Cappuccino, Kazeluna ook en het uh, tv-programma On Air. Uh, lieve Hilde, veel dank namens uh, ons allemaal, de hele redactie van uh, Kazeluna. Het was een uh, geweldige inspiratiebron. Fantastisch om mee samen te werken. Dus we wens je heel veel geluk in Zweden samen met uh, jou, Ruben. Um, we gaan nog even door. Dus uh, als u nu belt, krijgt u heel aan de lijn. Ja, zeker. Tot, uh, tot twee uur. Dus ik zou zeggen 0800-1121. We hebben het namelijk over... problemen in het buitenland bijvoorbeeld. Met, met uh, geld, als je opeens zonder geld zit. Of, of in Nederland. Ja, in paniek. Je hebt geen geld. Wat doe je dan? Ik uh, hoor het verhaal graag van Helene. Die ook gebeld heeft. Dag Helene. Ja, dag. dag goedendacht. Goedendacht. Um, ja, ik had het. Het was een paar jaar na de oorlog. En ik zou naar Zwitserland gaan leveren bij iemand achter Zwitserland. En mm. um, in die tijd kon je mocht je nog geen deviezen waard als geld meenemen. Dus je ging zonder geld op reis. Maar wat er dat een soort limiet op wat je uh, wat je mee mocht nemen aan kerstgeld? Het, het, het was praktisch niks. Ja. Dat, dat, dat was nog niet toen. Maar ik zou gaan leveren, dus ik had het niet nodig. En ik ging met de trein. En het reisbureau had het keurig uitgerekend, ik zou nou ja, meneer erheen gaan, maar ze hadden zich vergist. Oh. En in Koer ging de trein niet verder door, ik moest daar overstappen en die trein die ik moest hebben, dat treintje, dat, dat, dat ging pas de volgende ochtend. Ja. En daar stond ik dus, en um, ja, het station ging dicht. En ja, dat moest ik op de nacht doorbrengen op straat. Dat was dan nou ook niet zo fijn. En toen ben ik in een hotel binnen gelopen. Ik zeg, mag ik hier, uh, beneden, hier in, de, in de hal zitten? Want zo, zo is het geval. Mm -hmm. He? Ik kan dat niet meenemen. Ik kom uit Holland. En de trein gaat pas nog vaak. Ik heb het even uitgelegd. En toen zei ze: Ja, natuurlijk. Maar u bent niet hier zitten in de haal. U krijgt gewoon een kamer van ons. En, uh, en, en wilt u een, een, een eten? Heb u natuurlijk ook nog nodig. Dus ik heb nog een maaltijd van ze gekregen. En boven in een prachtig bed. Met van die donse dekens die je nog helemaal niet kende toen. Ja. Nou, terwijl ze wisten dat ik het niet kon betalen. Gewoon een hotel in Zwitserland. En zij deden dat omdat u ze vriendelijk aankeek? Of? Ja, ik was uit Holland, in het arme Holland van de oorlog en alles meer. Ja. En, uh, nou ja, een, een, een, een, een, jong, een jonge vrouw, die, die wilde ze toch niet op aan laten staan? Nee, en ik vond het wel. bijzonder, want de Zwitsers hebben nog niet de, de naam... dat ze zo, nou ja, zo zijn. Mm -hmm. Maar ze waren het wel. Ja, dus daar heeft u een nacht doorgebracht en vervolgens kon u toch... Door met, uh, met de, de trein? De dag kon ik verder met dat andere treintje. Maar nog steeds geen geld op zak? Nee, nou ja, maar ik had mijn kaartje wel, mijn treinkaartje. Ja. Dat had ik wel. Maar bij aankomst, had u geen geld nodig? Nee, ik ging beveren bij mensen, dus daar had ik geen geld nodig. Nee, nee, op oh, nieuwe manier. Het lijkt me toch eng om, uh, ja, u zei al dat het uh, hele andere tijden waren toen natuurlijk, net ja. na de oorlog. Maar om nou helemaal zonder geld op pad te gaan, lijkt me toch ook wel... Um, maar in die tijd vond je dat daar keek je anders tegenaan. Het was één keer zo. Mm -hmm. En je was al lang blij dat je de kans had om, om daar in Zwitserland een tijdje te gaan loveren en een beetje bij te komen. Ja, dat is natuurlijk zo. En, en daarna heeft u altijd wel gezorgd dat u uh, nou, genoeg uh, geld op pad had? Uh, ja, ja ik, ik heb uh, over de wereld gezorgen en in het buitenland een aantal jaren gewoond en uh, van heel weinig moeten rondkomen en zo. Maar ik heb altijd geld gehad. Genoeg, tja, het was niet veel soms. Laten we zeggen, een, een, een dollar per dag of zoiets dergelijks. Maar ik had altijd reserve. Ja. En, et, um, en ik, ik kan daar heel goed met weinig om, omgaan. Dus ik. Ik ben nooit zonder geweest. Nee, nooit Alleen in paniek die geraakt. Ene keer. Ja, en, en nou, fijn dat u, als u nu aan het reizen bent of wat u daarna gedaan heeft, dat dat in ieder geval geen paniek en dat u ja, zomaar bij een hotel moest aankloppen om te kunnen overnachten. Nee, ik was ook niet in paniek. Nee. Was... Bent u zo koelbloedig? Nou ja, Het uh, moet wel in de uh, <laughs> Ja. In de wereld, ja, je had, je had natuurlijk in de oorlog wel ernstige dingen meegemaakt. Ja, ja. Dat uh, heeft hij helemaal gelijk in. Het was een uh, andere tijd. Ja, en dat uh, uh, is uh, allemaal goed gekomen, als ik het zo hoor. Absoluut. Ja. Heleen, dank u wel voor ja. het bellen. oké. Okay, Goeienacht. Dag. dag. Ik kreeg een mailtje van uh, Nieske. En die zegt, ja, wij hebben ook wel zonder geld gezeten... dat we eten kregen van vrienden en familie. En nu ben ik 13 jaar weduwe en kan mijn eigen wonderbaarlijk goed redden. Ook al is het geen vetpot... En nee, zo schrijft ze. Ik klaag niet, want ik doe gewoon leuke dingen nu. Dat was uh, haar mailtje. Vult u mee? Dan kan dat uh, naar kazaluna.ncv.nl. Sophia heeft uh, gebeld naar 0800-121. Dag Sophia, goedenacht. Uh, goedenavond, Henk. Hallo. Hallo. Uh, ik uh, moet zeggen dat ik ontzettend blij ben met jullie programma. Ja. En uh, dat ik de mogelijkheid heb om het een en ander dus uh, uit te leggen. Ja. Het, uh, mijn grote terugval is eigenlijk ontstaan door aannemers. Wat gebeurde? Nou, uh, dat het uh, werk was aangenomen voor een bepaald bedrag. En uh, met vertrouwen. En die zeiden tegen mij van nou, u kunt gewoon rustig gaan werken en dan komt u terug. En dan is alles oké okay en dan gaan we dan verder. Nou, dat gebeurde absoluut niet. Dat heeft me meer geld gekost dan ik eigenlijk... Uh, uh, uh, moest betalen. Mm -hmm. Dus, nou ja, al mijn spaarcenten zijn dus uh, aan de renovatie uh, uh, dan naartoe gegaan. Yeah. En op een gegeven moment ben je, ben je klaar. En dan krijg je dus uh, van de staat te horen... je moet dus uh, een deel verhuur aan de staat. En uh, de rest mag je dan zelf verhuren uh, yeah. van je woningen. Hè? Yeah. Nou, dat is dan gebeurd. Ik heb hier een vrouw gehad. Nou, ik zal u zeggen, dat heeft me bijna mijn dood gekost... Ja. ja, en dat gebeurde in 2005. Die was vertrokken en had andere mensen op de woning gezet. Oké, okay, dus ze enorme onder, schade. onderhuur of iets ja, dergelijks. Ja, dat was uh, gebeurd. Ja. En ik probeerde alles op de legale manier te doen. Dus heb ik gelijk een advocaat ingeschakeld. Ik kwam uh, in het ziekenhuis te liggen, want ik laat eens drie dagen hierin komen. zie hier alleen in mijn huis. Van de schrik. Mm -hmm. Maar goed, ik ben eruit gekomen en... Uh, revalideer nog steeds. Maar het punt was oké, okay, je hebt de advocaat genomen, je denkt het goed te doen. Uh, de rechter komt hier thuis, ziet de schade. Die mevrouw, die baart een kind. En uh, je kan haar niet buiten zetten. Gelukkig is dat nu een jaar en een paar maanden dat ze dus voor eeuwig verdwenen is en de rust teruggekomen is in uh, mijn huis. Ja. Maar de kosten die daardoor ontstaan zijn, zijn 10.000 uh, euro wat ik moet gaan renoveren. Ja, want de, de, de kosten van de renovatie, uh, de kosten van de advocaat, neem aan, uh, moet Precies. betaald worden. Ja. Dus ook daar gaat je geld naartoe. Ja. En dat is mijn levensgeld uh, wat binnenkomt uit huur. Omdat ik dus uh, ja, een bepaalde leeftijd nu heb dat ik uh, niet meer werk. Hè? Nee, nee. En, en geen pensioen of iets dergelijks uh, Dat komt nog wel. Oh, dat, dat komt. komt nog wel. Ja. Nog eventjes een paar maanden. En uh, dan komt de pensioen en dat zij mij uh, belasten techniek uh, techneut tegen mij. Dan heeft het een beetje beter. Ik zei, daar gaat het gewoon dus niet om. Nee. Het gaat erom dat je zo hard gewerkt hebt alles op een rijtje gezet heb en nog steeds dat je elke dag je kastboekje bijhoudt mm -hmm. en dat je dat je al je kosten kunt betalen, nou slaat de belasting jouw bedragen aan en die hebben geen pardon. Nee. Die hebben absoluut geen pardon en dan zeg ik, wij die allemaal zo hard gewerkt hebben, dan moet toch ook een uitweg voor ons zijn dat we hulp kunnen krijgen, alles het maar voor een, uh, een deel dat je zegt van, la, ik geef het terug. Ja. Ja. Heeft u bijvoorbeeld bij de gemeente aangeklopt? Ik heb bij de gemeente aangeklopt en er werd tegen mij gezegd... u heeft een huis, ja. verkoopt u het maar en dan gaat u daarvan leven. Ja. En maar dat, dat gaat, gaat, u, gaat u te bot. ver natuurlijk. Dat vond ik zo bot, want ik heb natuurlijk ook huurders gehad... die met vier maanden huur schuld er vandoor zijn gegaan. En dan openbaar je dit aan andere mensen. En dat was de vorige beller, tenminste de eerste beller, zei... Niemand, en ook niemand, die reageert. Mm -hmm. Maar, je blijft optimistisch. En je blijft goed doen. En ik heb hier, in mijn huis, alle spaarpotjes die ik had, leeggemaakt. En ik heb gezegd, meid, weet je wat, het komt goed. En komt het goed? Het zal goed komen. Ja. Het zal goed komen. Dat is gewoon mijn, uh, mijn denken. Ja. En ik zeg: als je goed gedaan hebt in je leven, komt er altijd weer een, een, een lichtje op je pad. En daar hou ik me aan. Want ik heb nu ook weer een huurder die ook meer wat vier maanden huur uh, zomaar verdwenen is, zonder brief, zonder niets. Ja. En dan moet je ook weer weer een kast gaan betalen. Je moet een. Je moet weer duizend euro op tafel leggen. Nou, dat heb ik niet. Nee, nee precies. Dat heb ik niet. Ik nee. kan wel naar de bioscoop gaan voor 17,50 euro. Ja. Dat is het enige wat ik kan doen. Oké. Okay. Nou, en en ik... het is ontzettend hard. Ja. Maar uh, je wordt gemotiveerd door alles wat om je heen gebeurt. Oké, okay. nou ik, ik hoop dat uh, dat optimisme wat u heeft, dat dat uh, ook de komende maanden uh, voor u uh, veel goed brengt. En dat uh, als u straks dan uiteindelijk weer pensioen krijgt, dat het uh, dan uh, betere tijden voor u gaat opleveren. Dank Sofia, voor het bellen naar, uh, naar Casa Luna. Dank u wel. Graag gedaan. Um, ja, we kunnen um, ja, tot, tot uh, twee uur. Het is nog een kwartiertje. Als u uw verhaal nog even kwijt wil, u kunt bellen hoor. 0800 1121 0800. 1121. We hebben het dus over opeens zonder geld zitten. en hoe je dat oplost. en wat je eh, daarmee doet. Um, ik zou zeggen, bel nog even. 0800 1121. Luisteren wij intussen naar muziek. She the worst.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 Coon and No Mercy kreeg een mailtje van Ellie. Hallo Kaaseloena. Toen mijn vader zeer onverwacht stierf, bleef mijn moeder achter met een gezin van zes kinderen. Blijkbaar stonden alle geldzaken op mijn vaders naam en hadden ze geen NN-rekening. Mijn moeder heeft wekenlang zonder geld gezeten, want zelfs het geld wat mijn vader bij zijn sterven nog in zijn portemonnee had, werd geteld en werd ingenomen. Juist in die dagen van veel rouwbezoek en heel veel extra kosten kreeg zij van de bank geen rooie cent. Ze moest namelijk aan kunnen tonen dat zij en wij als kinderen de enige erfgenamen waren. Dit was niet direct aan te tonen. Dus betekent dat geen geld, zo schrijft Ellie. Veel later is dit pas goed gekomen... maar we hebben heel veel geld moeten lenen van mensen... die veel begrip voor onze situatie toonden. Het mailtje was uh, gestuurd naar kazeloen ncv.nl. En u kunt bellen, 0800-1121. Ik uh, heb uh, Frank aan de lijn. Dag Frank, goedenacht. Goedenacht. Met Frans, met een S, maar dat maakt niet zo uit. Nee. Nou, ik noteer meteen Frans. Ja. En, uh, en noteer dan ook uh, wat het probleem was bij jou, Frans. Nou, ik uh, was aan het rondfietsen in Malawi nadat ik daar wat gewerkt had. Uh, ik had er tijd over. Ik denk, nou, ik wil een stuk van het land zien. En dan ga je van de ene plaats naar de andere plaats. En het is een land. Maar op een gegeven moment uh, wilde ik dus gaan pinnen bij een bank. En het is drie jaar geleden, dus het is nog niet eens zo lang geleden... Uh, tot dat moment was het steeds goed gegaan. Maar ik kwam bij die bank en ja, het kon niet gepind worden. Hmm. En uh, ja, dan zit je even gek te kijken. En zeg ik van, ja, nou ja, kan ik dan gewoon op het vertoon van het pasje misschien geld krijgen? Nee, nee, dat nee, kan allemaal niet. Ik zeg, ja, hoe kan ik dan naar geld komen? Ja, uh, ik geloof dat het iets van uh, 80 kilometer verderop uh, was een bank. Daar, daar kon het wel. Ik zeg, ja, maar... Ondertussen kan ik dus niks doen in die 80 kilometer. En ik weet niet of ik die vandaag nog allemaal af kan leggen. Nee, zeker op de fiets niet. Nee, nee, nee precies. En uh, ik, ik was dat ook niet van plan om helemaal daarheen te fietsen. Maar ja, goed. Uh, nou, ik nog eens een keer uitleggen. Zo, zo. En toen zegt die man: Nou, uh, kom maar even naar het kamertje ernaast. Nou, ik ga naar het kamertje ernaast. En uh, hij zit achter het bureau en hij zegt: Ja, het, uh, hoeveel wil je hebben? Ik zeg, hè, hoe bedoelt u? Ja, nou, hoeveel geld had je op willen nemen? Nou, ik zei, uh, 50 euro. Nou ja, uh, dat is voor die uh, streken heel veel geld. Uh, mm -hmm. Een werknemer krijgt hooguit 1 dollar per uur. Ja. En uh, dan heeft hij geluk. Dus eigenlijk, kijk, een bankamplezier zal iets meer verdienen. Maar je vraagt dus uh, ja, zoiets van uh, 6 daglonen of zo. Ja. Nou, ja... Uh, en toen zei hij, nou, hij ging naar de, de kluis toe. Pakte er een, een stapeltje geld uit. Want dat is natuurlijk in die landen veel groter dan hier. En geef dat zo. Ik zeg, oh, en, en, en nu? Hij zegt, ja, maak het maar over op de rekening. Ik zeg, ja, hoezo, welke rekening? Nou, gaf hij de bankrekeningnummer van hemzelf. En uh, ik kon het overmaken. Ik zeg, wil je geen nummertjes hebben, een paspoort, dit of dat? Nee, nee, is goed zo. In goed vertrouwen werd Helemaal het al gegeven. Zoveel geld weggeven. En nou ja, dat, dat verwacht je niet. En zeker ook niet in de, dat soort landen. En, nee. en, um, dus de, de, en heb je vervolgens inderdaad, ik neem aan, keurig dat overgemaakt, dat ja, geld? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. <laughs> ja, eigenlijk ook meteen die, uh, op die andere plaats waar ik gekomen ben. En uh, toen via de bank uh, overgemaakt. Ja. En, ja. en um, Want heb je toen vervolgens, want je zei van ja, het was in uh, Malawi, ik was op de fiets. Ja. Uh, moet je denk ik ook wel voorzichtig zijn met hoeveel geld je bij je hebt? Of, of viel wat mee? Nou, ik, uh, ik begrijp dat de situatie nu wat minder uh, rooskleurig is vanwege dus de president. Maar in die tijd was het echt, ik heb me geen moment... Uh, beangstigd, gevoeld of zo. Hmm. Maar ik wil sowieso nooit veel geld hebben uh, op zak, want ja, je weet het nooit. Je kunt altijd een onverlaat tegenkomen. Maar ik, ik, ik heb daar nooit problemen mee gehad. Nee, je kunt een onverlaat tegenkomen, maar je kunt ook geen pinautomaat tegenkomen. Dat lijkt me dan toch ook ja. wel andere uiterste. Ja. Ja, dat was inderdaad zo hoor. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar ik had, uh, ik was één dag langer gebleven op het adres daarvoor. En de overnachting was daar eigenlijk kostbaarder dan je verwachtte. Dus mm -hmm. daardoor uh, denk ik van, of daardoor is het toen gegaan, uh, misgegaan eigenlijk. Maar ja, je verwachtte niet in dat uh, grotere plaatje wat ertussen zat, uh, dat daar, en ik wist dat er een bank was, dat je daar dan geen automaat zou kunnen vinden. Nee. Nou, het overkwam je, maar het is op een mooie manier is dat opgelost door die bankmedewerker. Ja, Dankjewel, ik heb ans... een hele goede herinnering aan. <laughs> Ja, nou, <laughs> dat vind ik mooi om dat te horen. Dank je wel Frans voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. Hoi. En dan, uh, ja, want, want Frans had het over ja ergens langer blijven dan uh, dat je uh, moest. Ik heb een mailtje gekregen van uh, Ahmed Koersoen en Monique Kemp. En die mailen, uh, wij zaten uh, dit jaar, in februari was dat, was ik met twee vriendinnen op vakantie in Argentinië. We hadden in lichtelijke dronkenschap een bustocht geboekt naar een Chileens uh, gebied, uh, Patagonië. En schrijft ze, ja, aan de tocht begonnen we, hadden we eigenlijk alle geen idee wat we zouden kunnen verwachten. Bij de grens werd ons verteld dat dit de enige mogelijkheid was... om aan Chileens geld te komen. Maar omdat we ervan vanuit gingen uh, s'avonds weer terug te gaan in Argentinië... hadden we alleen het hoognodige gewisseld. Na nou, een uh, prachtige bustoer vroegen we toch maar voorzichtig... wanneer we weer terug zouden gaan naar Argentinië. Maar de gids keek ons verdwaasd aan en verbaasd. En zei, uh, jullie hebben alleen een heenreis geboekt. En die eerstvolgende mogelijkheid om terug te keren is pas over twee dagen. Ai, zo schrijft ze, we kunnen niet terug... Wat te doen. Met ons weinige geld konden we één nacht in een hotel boeken. De volgende dag zaten we in zak en as. Want al het Chileense geld was op. We zaten in een berggebied met het dichtstbijzijnde pinautomaat... op 150 kilometer afstand. Creditcard werd niet geaccepteerd. Argentijns geld ook niet. Kortom, armoede. Meisjes in paniek en huilen, zo staat hier in het mailtje. Maar dan, toen de paniek het grootst was, botsten ze tegen een Zwitser aan. En die begon hun uit te schelden, omdat er nu koffie op zijn broek was gemorst. De vriendin die dat deed, paste nu helemaal in een onbedadelijke helder uit... waarna de Zwitser zijn excuses aanbood en ze aan de praat raakten. Stom toevallig zou hij met zijn vrouw een dag later naar Argentinië vertrekken in zijn huurauto... En dan schrijft ze, we hebben gesmeekt om mee te mogen rijden. Hebben hem toegezegd alles te betalen als we eenmaal weer in Argentinië zouden zijn. De man azelde, maar stemde uiteindelijk toe. We hebben nog een nacht in de koude buitenlucht geslapen. Want geen geld meer voor het hotel. En daarna... Godzijdank, eindelijk weer weg uit Chili. Als die Zwitsers er niet waren geweest... had ik geen hoop meer hoe we zonder geld weg zouden kunnen komen. Zo uh, staat er in dat mailtje te lezen. Nou, dank uh, voor het opsturen. Dan uh, hebben we ook nog uh, Jan aan de lijn. Die heeft ook gebeld. Dag Jan. Even kijken. Uh, dan gaan we naar uh, Guerrero, want uh, Jan is kennelijk uh, weggevallen. Uh, Guerrero. hallo. Hallo, Goede uh, avond. Goede avond. Goeie Guerrero. Nou, ik wil het niet over mezelf hebben, want ik heb het gelukkig nooit meegemaakt zonder geld. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat heel erg vervelend is, dat mensen paniek raken. Ja. Maar waar ik over bel, is dat ik wel van nabijheid zie, is de toenemende armoede, voornamelijk in Eindhoven waar ik woon. Ja. En daar is te meten aan uh, de Catharinekerk, die doet nog wel eens van oudsher uh, armoedebestrijding. Mm -hmm. En daar hebben ze een stichting, en dat is een stichting Materiële Hulpverlening. En in de middag kunnen mensen zich daarvoor aanmelden en afspraak maken. Die dus echt helemaal niks meer hebben. Of nog maar vijf euro de rest van de maand te eten. Of ze moeten een nieuwe paspoort hebben, anders kunnen ze geen uitkering krijgen. Mm -hmm. En ook verwijzing naar de voedselbank. Ja, en dat zie je meer en meer gebeuren, zeg je? Ja. Ja, ik was met de laatste gemeenteraadsverkiezingen was ik kandidaat gemeenteraadslid. Ik ben hier in de gemeenteraad gekomen. Ja. Maar ik heb daar toen tijdens de verkiezingen wel een, een thema van gemaakt. De toenemende tweedeling in onze stad, maar ook in de maatschappij. En dat is een, dat er een enorme onderklasse aan het groeien is. Mm -hmm. En ik ben van overtuigd dat er tegelijkertijd ook een, een, ook een elite bovenlaag aan het groeien is. Wat de, denk de verschil... je vo, vo, waardoor het vooral komt dat die onderlaag, uh, de onderklasse er komt? Ja, ik denk uh, door de verschaling van de voorzieningen die er zijn. Ja. Uh, de onverschilligheid van mensen. En uh, ook mensen hebben ook steeds meer moeite om te overleven. En, uh, en de, ook de huidige politieke klimaat denk ik ook. Uh... Ja, ligt het aan, aan de politiek? Is, is men zo hardvochtig geworden dat je uh, ja, eigenlijk niet meer erg tegen kunt? Uh, nou, ik denk dat we in Nederland wel een beschaving is die uh, ja, toch wel iets minimaal is, uh, maar er staan echt steeds meer mensen op de straat. Ik vind het toch zo'n mooi spreekwoord als zij gezegd, de hoogte van een beschaving, daar heb ik ook destijds ook in over gezegd, is die goed uh, om te kijken hoe goed je economie is, je technologie of je design is, maar je ook omgaat met de meest kwetsbare inwoners. Mm -hmm. Van ja, dat vind ik toch heel belangrijk. Ja. Ik heb, laten, ik heb me zelfs laten vertellen: als je de acht Nederlanders zou nemen. en je zou al hun bezittingen bij elkaar optellen. en uh, hun uh, bankrekening. en je zou van die mensen 3% afnemen. En dan kom je op een bedrag. Dus dat heeft een Engelse uh, econoom uitgerekend. dan kom je op een bedrag van 18 miljard euro. van die acht. En dat is, dus die 8% neem ik aan, hè? Ja. Nee, nee, van acht rijkste mensen ja. van Nederland. Als je die, dan kom je ook bij het Koninklijk Huis en zo. Die okay, ja. zou het daar 3% van afnemen. Dan kom je totaal, wat ze totaal bezitten, een bedrag van 18 miljard euro. En dat is toevallig dat bedrag wat dit kabinet in dit, deze kabinetperiode moet bezuinigen. Ja, zou, dus zou je ervoor zijn als, als die maatregel zou worden ingevoerd? Uh, nee, nee. Nee. Nee, nee, want ik leef ook nog wel wat in een rechtsstaat. Ja. Dat is ook niet. Maar ik hoop wel dat mensen meer naar, met hun hart kijken en ook meer naar de onderkant kijken. Want er, en mensen meer uh, goede kansen krijgen, maatschappelijke kansen. Ja. En die moeten ze ook zelf krijgen, want er zit ook een, altijd een stuk eigen verantwoordelijkheid bij. Ja. Nou, wat dat betreft was het eerste verhaal dat we van Jan uh, horen, die uh, twee banen erop uh, nahield om uh, van zijn schulden af te komen. was daar een, een goed voorbeeld van. Gerard, het respect ik, ik... van alle mensen die in die vergelijkbare situatie zitten. Ja. Ik, ik dank je uh, voor het bellen. Uh, het is het einde van de uitzending, dus uh, we gaan het hierbij laten. Dank voor het bellen, zeg ik uh, tegen iedereen ja. die uh, gebeld heeft uh, vannacht uh, naar Kazeluna. Ik, uh, ik wijs graag even op morgen. Want morgen hebben we dus een zomernachten met daarin Jules Tielens. Dat is de straatspsychiater die uh, zijn eigen uitzending maakt. Geen presentator. Hij zit anderhalf uur lang achter het microfoon om zijn verhaal uh, te vertellen. Is heel interessant. Dus ik zou morgen om twaalf uh, uur zeker luisteren. En blijf vannacht ook luisteren, hè, want uh, uh, het... Het wordt weer een, een mooie nacht met de nachtzuster van Omroep Max. En dan is er aan maandag weer een Kazeluna zomereditie. Bedankt voor het luisteren en hou hem hier op Radio 1. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV